7 uur. Door met het NOS-journaal. De gemeenteraad van Tilburg houdt vast aan de schadevergoeding van 7000 euro voor slachtoffers van Chrome 6. Vorige week maakte de gemeente bekend dat iedereen. die tussen 2004 en 2012 bij het onderhoudsbedrijf van NS in Tilburg heeft gewerkt. in aanmerking komt voor de schadevergoeding. De ex-medewerkers vinden het bedrag te laag en eisen een vergoeding van tussen de 20.000 en 40.000 euro. De slachtoffers zaten destijds in een reïntegratietraject en werkte via de gemeente Tilburg bij het onderhoudsbedrijf. Daar moesten ze onder meer treinen schuren. Later bleek dat daar de kankerverwekkende stof Chrome 6 in was verwerkt. Het vermogen van Nederlandse huishoudens is in 2017 gestegen naar ruim 28.000 euro. Dat is ruim 6.000 euro meer dan in 2016, meldt het CBS. 10% van de Nederlandse huishoudens heeft juist een negatief vermogen... van in totaal 51 miljard euro... Dat komt vooral doordat de hypotheekschuld groter is dan de waarde van de woning. Een harde brexit is niet voor alle sectoren van de Nederlandse economie slecht. Dat blijkt uit een onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving. De concurrentiepositie van financiële dienstverleners, reisorganisaties en telecombedrijven wordt juist beter. Dat komt doordat de kosten voor hun concurrenten in Groot-Brittannië juist omhoog gaan. Die krijgen door de brexit te maken met hogere exporttarieven. Voor sectoren als de landbouw, de voedingsmiddelenindustrie... en de chemische industrie heeft een harde brexit minder gunstige gevolgen. Dit zijn sectoren die veel naar Groot-Brittannië exporteren... en daarvoor meer moeten gaan betalen. De Britse grenspolitie heeft op het kanaal 34 migranten onderschept. Ze zaten op een kleine opblaasbare motorboot. opvarenden, onder wie kinderen zijn naar Dover gebracht. De meeste migranten die vanaf het Europese vasteland naar Engeland willen... verstoppen zich in vrachtwagens... Maar boten worden steeds populairder. Het weer in de ochtend, hier en daar zon, graad of zes. In de middag landinwaarts kans op regen. De temperatuur ligt dan tussen de 9 en 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is ervende hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 around. For your No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 I'm Ook op internet: internet. internet. www.zfmsalvoort.nl.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 Around town, she's not